Gert Kluk met het NOS-journaal. In de Duitse stad Leipzig zijn linkse betogers gisteravond geraakt met de politie. Honderden mensen bekogelden de politie met stenen, vuurwerk en flessen. Opgeworpen barricades werden in brand gestoken. Het is al dagen rustig in de stad... na de veroordeling van de extreem-linkse militant Lina E. tot vijf jaar cel. Ze leiden een gewelddadige bende die het naar eigen zeggen op neonazies had gemunt. Zeker zes mensen werden met grof geweld toegetakeld. Medestanders van E hadden opgeroepen tot protesten en tot het veroorzaken van een miljoenenschade. De politie van Hongkong heeft zeker acht activisten opgepakt... die het neerslaan van de Chinese studentenopstand... op het Tiananmenplein in Peking wilden herdenken... vandaag 34 jaar geleden. Hongkong was jarenlang de enige plek in China... waar het bloedbad openlijk kon worden herdacht. Maar sinds in 2019 een nieuwe veiligheidswet van kracht werd... treden de autoriteiten ook hier hard op tegen dissidenten geluiden. De studentenprotesten gelden nog altijd... als de belangrijkste betoging tegen de Chinese regering ooit... Honderdduizenden deelnemers bezetten wekenlang het centrale plein in Peking... totdat de overheid er met geweld een eind aan maakte. Honderden, misschien wel duizenden deelnemers kwamen daarbij om het leven. Door de grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam... zijn tientallen woningen zwaar beschadigd geraakt. De brand ontstond gisteravond vermoedelijk op de zesde verdieping. Daarna verspreidde het vuur zich via de spouwmuur naar het dak. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met blussen... Een deel van de bewoners van het wooncomplex is opgevangen in hotels in de buurt. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Het weer vandaag overwegend zonnig. In het noorden ook af en toe wolkenvelden. Het wordt 20 tot 24 graden. In het noorden 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan maximum temperatuur tussen 17 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoert Antwoord. Zandvoort. Gewoon vormplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoert uit Zandvoort.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 Toen het in slaap was gezakt en hebben dat voel in het album geplakt, weet je nog wel, Alke? Wij kiekten hem haast alle weken.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 John de Mol Geboren in Den Haag op 4 oktober 1912... en overleden op 29 december 1970... was een Nederlands accordeonist, zanger en orkestleider. In de jaren 30 had de Mol zijn eigen orkest John de Mol... met onder andere zanger Eddie Christiani. Ze traden op in het Café Cabaret van voormalig wielrenner Pieter Moeskops... en andere Amsterdamse gelegenheden. De groep werd rond 1970 hernoemd in John de Mol en his Swing Specials... en maakte op 6 oktober 1938 haar... Radio debuut bij de Farah En u hoort nu John de Mol met El Paso. Ergens in Texas, in het stadje El Paso, werd ik verliefd op Maria, mijn schaat. Ze was aan het dansen in duistere kroegje, de enige kroeg die El Paso bezat. Als de nacht was haar blik, als ze danste, dank als de maan was haar prachtige huid. Ik was in één keer al pas zo vergeten, wilde alleen nog Maria tot bruid. Maar op een avond kreeg ik een rivaal, een cowboy zo hoest en zo Maria, Het meisje dat ik had gewild Ik stond op En verhit door de whisky En blind door de liefde Gaf ik de cowboy een klap op zijn hoofd. Hij trok zijn revolver Maria die gilde Schot en daarna viel hij dood op de grond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 het stadje El Paso, verliezen van de streken van Nieuw-Mexico. Pas ik maar terug in het stadje El Paso, waar komt Maria beneden met schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. Liefde is sterker dan angst voor de dood. Ik op mijn paard en ik ga er naartoe. De donkere nacht is mijn vriend. Misschien dat ik morgen een slot in mijn rug krijg. Dat is mijn loon en dat heb ik verdiend. En tenslotte bereik ik de heuvel en zie ik het basso. Dicht in het donker, verspreid in de nacht. Verliefd en ik zie er een kroegje Moet naar Maria toe Voordat ik val Maar dan bespeur ik Een cowboy in donker Zijn er opeens wel zo'n twintig Of meer Ze willen me lynchen Ze schreeuwen en schieten Vlug naar beneden Want ze knallen me neer Ik heb geen schijn van een konzer Branden de pijn in mijn zee Val uit het zadel maar bij op mijn tanden. Want daar beneden had Maria op mij. En mijn liefde voor haar is onbespaard, Ik sleep mezelf verder. Gun me geen ogenblik langer meer rust.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 Ja, dat was Johnny Hoes met vader. Waar is moeder gebleven? En daarvoor hoorde Bobby Klein met de Fonendamse Jodelaars hier van Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Jelle Pieter Derde de Vries. Geboren in Haarlem op 31 januari 1921. En overleden in Harderwijk op 11 juli 1999 was een Nederlandse zanger, cabaretier en tekstschrijver. En was, er werd vooral bekend door het schrijven van de televisieserie... Klatergoud, een uh, serie over een kleine mm, uh, platenmaatschappij. Ja, ik moest even denken. En zijn werk werd onder meer vertolkt door uh, Accordiola, Martine Bijl... Corrie Brokken, Henk Elsink, Georgette Hagedorn, Wim Sonneveld en Corrie Stoert. En zelf maakte Jelle de Vries in de jaren 50 twee grammofoonplaten, Mannetje en Vrouwtje en Griet en het vers van de pers... En Vers van de Pers is de bijkant uitgebracht op Dureco En u hoort u nu Jelle de Fries met Vers van de Pers Dit is het verhaal van een pers Uit het geurige dorpje Mimosa Het verhaal doet het aardig als proza Maar ik vertel het u liever pervers. Ik vertel het u liever per vers Hij was zeer geleerd en bekwaam Maar in plaats van iets goeds te verrichten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 Van ons schijden. slapen wij straks onrustig.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 Dank hem hartelijk voor. Elke week uh, komt hij aan met een hele bak vol met uh, vinylsingeltjes. En dan zoeken we dan allemaal een beetje leuke plaatjes uit. Uh, die we dan kunnen draaien, die nog geschikt zijn voor de radio. Want sommige die, uh, die klinken nou niet meer mooi. En ja, vroeger zei er ze altijd een beetje water erop. En dan komt het goed. Maar als je dat meerdere keren doet, dan uh, klinkt de plaat helemaal niet meer. Tief, we hebben antwoord. De volgende artiest is Meijer van Praag. U kent hem waarschijnlijk als Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. Hij begon zijn leven als ambtenaar, maar won in de jaren 30 een uh, talentenjacht van de Vara... en werd uh, beroepszanger. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten Van Praag en zijn vrouwen onderduiken... als gevolg van hun uh, Joodse afkomst. En u hoort hem nu, Max van Praag, met Grootvaders Klok.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 En ze tikte maar altijd door. Tikke tak, tikke tak. Altijd maar dag en nacht. Tikke tak, tikke tak. Maar opeens toen was het met haar gedaan. Tot toen... Want in het stroken was hij nog slimmer dan een vos Hij kende alle knepen van licht, bakstrik en vet Hij was nog nooit gegrepen, al werd op hem gelet Hij strikte konijnen en hazen en was voor de duivel niet bang geen bos achter kregen te grazen, die stropen van Limburgse land. Stropen hier, stropen daar, ondanks veel gevaar. Stropen hier, stropen daar. Altijd stropen maar. Het was op een kermis zondag, zo rond een uur of drie. Hij een lieve schat zag, het was boswachters Marie, hij kon zich niet verzetten, het was met hem gedaan, ze ving hem in haar netten en liet hem niet meer gaan. Hij strikte konijnen en hazen en was voor de Duivel niet bang. Geen boswachter kreeg te grazen. Die stoken van Tlimbuseland, stopen hier, stopen daar, ondanks heel gevaar. Stopen hier, stopen daar, altijd stopen maar. Toen kreeg het jonge paardje een huisje in het veld. En werd hij na een jaartje als bos wat aangesteld. Nu loert hij zelf op Zijn zijn schoonpapa blijft thuis, vaak zucht hij om het lopen, de vrouwen zijn een kruis, hij strikt geen konijnen, geen hazen, hij is voor zijn vrouwtje te bang, ze hebben hem lekker te gazen. die strooper van het land.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 reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Het ware aan inschakeling van historische feiten en witteswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijk ongehoorzaamheid, Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld.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 Ik loop gearmd met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een rechter op de kop. En dan de grote snoes aan die leggen blazen ei. Wanneer je spunt, dan sneeuwt het op de echt op Ik rijk een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee mooren met hun slepen in de hand.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 Dus stoep voor goed, de bergen in van het Circus Jouwbos. En we praten en we zingen en we lachen. Ha, ha, ha, ha, ha. Het la Dat was Boudewijn de Groot met het land van Maas en Waal. En daarvoor hoorden u de twee Jantjes met de Stroper. En de volgende artiesten zijn er drie: het zijn de drie jackets. Het was een uh, muzikaals-Nederlands-comisch trio. Afkomstig uit uh, Rotterdam. Oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Lee, Ger van uh, Ringelenstein en uh, Martin Bijkerk. En Martin Bijkerk werd later vervangen door de Torne Ravensloot. En het bekendste werden ze met het nummer Het Autootje. Een B-zijde uit 1963 tot 1973 en de hiervan afgeleide versie kreeg... met we mogen op zondag niet meer rijden met het autootje... die uh, eind 1973 tijdens de autoloze zondag... drie weken in de tippenrade van de top 40 stond. En er kwam ook nog een vervolg met... we mogen op zondag weer gaan toeren met het autootje... toen het uh, zondagsverbod voor autorijden weer werd opgegeven... Uh, begin 1974... en de benzinedistributie van uh, kracht werd. En na 1981 zijn er geen nieuwe nummers meer verschenen. Henk van der Lee overlijdt in 2012... en Ger van Ringelstein in 2012...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 we waren eraan gehecht, nou gaat ie naar de sloop, is al zo troost de Kool. We hebben een weg gehad, met het to teutertje, met het to teutertje, met het to teutertje. Gebeurde hier midden in de stad, met het to teutertje, met het to teutertje. Met het tototje, En ik zei nog laat me even wachten We kunnen er zo niet door Maar hij zei Heet die bus die stopt wel Rechts verkeer gaat voort Nou hebben we enkel hem, en alleen nog maar een fotootje Van het tootootje Van het tootootje En de lampen en de bumper en het stuur is de koop voor 7,50? Niemand? Nou, vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Analyse, oh Analyse, waarom zou je boos zijn op mij?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 Toch is Anneliese gekomen, och wat was ik blij. Anneliese heeft vergenomen, zij is dol op mij. Zo is het leven en ook in de liefde vaak. Ik bleef mijn best doen en ik sloeg haar aan de haak. Anneliese lacht altijd nog als ik haar bloemen geef. Omdat van mijn eerste boeketje overbleef. Ik vraag je nog steeds op je hart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 Is de buurt bijeen De vrouwen gaan en vrouwen, door de mannen wordt gekaakt. En telkens, als ze een van hen de pot gewonnen heeft, dan zingt het hele spant totdat hij braaf een rondje geeft. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van dat benodigd, kom over de brug. Lief. Met een meisje op een bank in het plantsoen Het meisje bleef me praten En hij snakte naar een zoen Hij dacht als ik niet in ga Gaat ze zo tot morgen door Hij stond wat dichterbij En zei heel zachtjes in haar op. Kom over de brug We waren Helma en Selma met Kom over de brug. En daarvoor de bietenbouwers met Anneliese, TVM Zandvoort. De volgende dame is Truusje Koopmans. geboren in Den Haag op 2 maart 1927. En overleden in Marbella... 20 september 2003 was ze een Nederlandse zangeres. En ze trad op in de jaren 50 en 60. veelvuldig op voor de radio. En in augustus 1956 had ze een hit met ik wil kussen, kussen, kussen. Die heb je ook vaker in dit programma gehoord. En ik heb een andere plaat voor, uh, van haar uitgekozen. Truus En die doet ze het samen met Dick Door met Hart van Steen.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 Een ezel stoot zich pas niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan dat steen, een hart van jou stoelt iedere man zit rond en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen, maar er is er niet één, Marie, met een hart zo hard, met een hart zo hard, met een hart zo hard. Wit in de polder een huisje te staan Verborgen door bloemen en struiken Een slootje ervoor met een stoepje eraan En vensters met rood-witte luiken Daar ga ik elk jaar met vakantie naartoe Ik voer daar de kippen en melk er de koe Ik maai en ik zaai er zo'n beetje En zoen in het klompenhok geef lage blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greetje uit de polder zegt me nu in schoon, als het korenrijk is, word je dan mijn vrouw. Want Greetje heeft mij al haar hartje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 Greepje uit de polder, kind van het lage land. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine greepje uit de polder, zeg me nu eens gauw Als het koren reep is. Kwaad en nijdig en ging naar haar toe, en zou haar eens duidelijk bevelen: Dat hooien, nog rooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slotje met stoepje eraan en bleef op de brug voor verbijstering staan. Ik mocht er niet binnen, want weet je, er was mond en klauw zeer bij Geetje. Geetje, wat ben je?